Met het NOS de Arabische. De Arabische. maatregelen tegen Syrië. Dat heeft de premier van Qatar bekendgemaakt. na een spoedbijeenkomst van de Liga in Egypte. Wat voor sancties precies worden opgelegd. is nog onduidelijk. Het landenverbond. heeft Syrië in ieder geval geschorst. als lid. Ook worden ambassadeurs uit Syrië teruggehaald. Vorige week beloofde president Assad. dat hij een eind zou maken aan het geweld tegen betogers. en dat hij zijn leger zou terugtrekken uit de steden. Maar van die belofte is niets terechtgekomen. Alleen al gisteren zouden zeker twintig betogers door regeringstroepen zijn gedood. In Iran zijn zeker vijftien mensen om het leven gekomen bij een zware ontploffing op een legerbasis. De explosie gebeurde volgens Iraanse staatsmedia bij het verplaatsen van munitie. De getroffen basis ligt in Bidgane, op zo'n 40 kilometer van de hoofdstad Teheran. Op de basis is een wapenopslag van de elite troepen van Iran, de revolutionaire garde. Door de kracht van de explosie sneuvelden ruiten in de wijde omtrek. In Wiegen heeft de man vannacht geprobeerd met een shovel een café binnen te rijden. Dat lukte niet doordat hij zich klem had gereden. De man was boos omdat hij eerder op de avond uit het café was gezet. Hij zei daarna dat hij met een shovel terug zou komen. Portiers namen de dronken man niet serieus. Even later kwam hij toch aanrijden op de shovel. Daarom werd het café in Wiegen ontruimd en werd de politie gebeld. En die heeft de man gearresteerd. Sinterklaas is begonnen aan zijn 24-daags bezoek aan Nederland. De Goedheiligman kwam rond half 1 aan in Dordrecht. De landelijke intocht verliep ook deze keer niet vlekkeloos. De boot voerde verkeerde kant op en er waren aanvankelijk geen pieten aan boord. Daarna ging de Sint per ongeluk naar een andere gemeente en was hij het grote boek even kwijt. En verder viel op dat de mijter van de Goedheiligman verkeerd om op zijn hoofd stond. De diamanten zaten aan de achterkant. Het weer is zonnig, maar in het westen drijven in de loop van de dag een paar wolkenvelden over. Morgen is het na het oplossen van de mist zonnig. Het wordt gemiddeld 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de AMB. Files door werkzaamheden in Noord-Holland. Op de A22 in beide richtingen voor de Velze-tunnel 2 kilometer. Op de A208 Haarlem naar Velsen daardoor ook file voor de aansluiting met de A22 3 kilometer. Op de N205 Haarlem Heemstede staat bij Haarlem 3 kilometer file. Dat heeft te maken met de afgesloten A200. Tot zover de verkeers. In Circus zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Oscar van de week uh, merkte echt uh, terecht op een beetje Janet Jackson-stijl in deze plaats. Nee, het was geen Janet Jackson, wel Schiker Watch. En het is dezelfde tijd. Door de, de single Talk Toby Baby. En daarmee werd het even na drie. Welkom bij het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Voor Zandvoort en de regio. En voordat wij gaan vertellen wat we allemaal in dit uur gaan doen, snel weer over naar Broek op Lange Dijk. Daar zit Joop voor de wedstrijd van vandaag. Joop, staan we nog steeds voor. Ja, we staan er steeds voor met 0-1 en we hebben gespeeld 32 minuten nu in de eerste helft. En uh, Standfoort uh, geeft behoorlijk druk behoorlijk drukke doel van, uh, van Broek op Lange Dijk. Uh, en de Reus heeft twee punt van kans gehad. dat hij zijn krijgt, is een grotere groter, uh, wonder dan dat hij als je erin had geschoten. Maar hij kon ze eigenlijk niet missen, maar hij deed het dus toch. En daarom is het nog steeds met die magere nullen. Heet dat Standfoort echt wel goed uh, bezig is. Er wordt goed gecombineerd, er wordt goed verdedigd, er wordt goed gekeken. De bal blijft dus een keertje in de kroeg. Dus misschien ook de verdienste van, van Broek op Lange Dijk dat hij wat rustiger aan doet. Maar Sandvoort uh, flikt het toch nog wel. <coughs> Sorry. Uh, we zetten uh, net twee keer heel even anders moeten optreden. Dat deze hij uh, uit de watervak kwam en uh, daardoor is nog steeds die stand van uh, Broek op Langerdijk op het scorebord. Uh, ik ga nog even vergeten te zeggen dat er nog steeds uh, mannen vijf uh, geblesseerd zijn voor Zandvoort. Er zijn belangrijke spelers, zoals Max Aardewerker, Michel Romeo, uh, Faisal Rikkers, uh, even kijken, Daniel Arens die heeft voorlopig nog niet gespeeld. Hij heeft alleen in de voorbereiding één of twee wedstrijden gespeeld en voor de toeraker die gebaseerd Erg jammer, want de jongen heeft een schat van ervaring natuurlijk. Hij heeft professioneel voetbal gespeeld de Brofters dus bij ADO, hij heeft ook uh, bij uh, hoogplaatste jeugdteams gevoetbald en dat is echt een toegevoegde waarde voor het team van Pieter Keur. Nou ja, goed, uh, als hij niet uh, geblesseerd is, dan had hij natuurlijk gespeeld, maar dat is niet anders. Hij is gebaseerd en uh, loopt hier rond te kijken. En het verbaast zich ook over dat die twee ballen van de reus ernaast gingen. Ehm. Uh, uh, uh, die die moet nu uh, gaan verdedigen. Een diepe paas naar de hoek. Dan moet Patrick van Oord moeten bijkomen en hij stopt hem ook en hij gaat over zeilen Nu wordt ingooien voor Broek op Dijk ter hoogte van de Kornevocht. En dat uh, was goed verdeeld, want het was een, een dreigende situatie hier. En er uh, wordt eventjes die balboot gehaald, ja dan komt hij aan. Moet gaan gooien natuurlijk, ja nou iemand anders dan oké. Okay. En dus voor Broek op Langendijk een metertje of anderhalf twee vanaf de Kornevocht van Zandvoort. En die bal komen. ik gooien. En dan wordt het verdedigd goed, simpel balletje voor de vet, Mankelen aanpakken, oppakken bedoel ik. En dan gaat hij naar nou doen? je de bal naar Chris Dürger toe, dus aan de rechterkant van het veld. En hij heeft de moeilijk daar, zoals nu ook. Hij, hij laat ze steeds, ja, het, hij is te traag. Hij, hij, die bal moet veel sneller rondgaan, maar elke keer als, als Chris Dürger de die bal heeft, gaat het veel te traag en raakt hij kwijt. En nu weer, ter hoogte van de 16 meter een beetje van Zandvoort, inbroed voor de op langen dijk want die bal, chaos, die kan verdedigen. chaos, ja, die maakt, uh, Nee, die werd vastgepakt door iemand van boeken belangrijk, En Stamford krijgt daardoor een vrije schop. En dat gaat de kopen en zich mee bemoeien. Koper die een lichte bal zoveel... Die heeft natuurlijk geen haast, logisch. Het duurt maar, ja, gaat hij komen. Richting Binnenvis, aan de andere kant van hetzelfde. Het Visser gaat een paar meters maken, kan ook meters maken. Geeft dan diepe en toen die moet er eens, Maar dat is een heel slechte paas. Je gaat over de zijlijn. En daar is gefloten. Ik heb een idee waarom. Nou, het schijnt dat Fisch iets gedaan heeft. Ik kon niet zien wat ze, maar de arbiter is heel stellig, fluit en dat betekent een broek uh, belangrijk, uh, een vrije schot mag gaan nemen. Net op de helft van Zandvoort. Dus dat is nog een eind van het doel af. In ieder geval daarvoor de, van uh, broek belangrijk gaat hij wel nemen. Laag in de doelmond. Putter werkt weg naar Kimmer de Reus. De Reus probeert weer nog te paassen, maar dat lukt niet. Hij moest er snel handelen. En Broek op Langendijk gaat weer even een beetje drukken bouwen. Weer een hoge bal in het, in het doelgebied. Putter van der Oord kopt die bal weg. En daar is een uh, ja, een van van nummer 8 van uh, Broek op Langerdijk. Gaat over de achterlijn. We hebben gespeeld. Even kijken. Uh, 35 minuten. stond dus nog steeds 0-1. Dankjewel, Jan Fles. Robert Jan, wat gaan we dit uur allemaal doen? Oké, okay, uh, nou we gaan natuurlijk uh, met een kleine 10 minuten weer terug naar het, het eind uh, naar Joop Van Nes voor het eind van uh, de eerste helft van Broek op Langrijk tegen SV Zandvoort. We gaan natuurlijk om half vier de evenementenagenda doen. Uh, we hebben nog wat Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, de Formule 1 kwalificatie in Abu Dhabi is inmiddels een verreden. En daar heb ik de uitslag van. En we hebben natuurlijk veel muziek. Oké, okay, vertel. Die uitslag dan. Oh nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat doen we nog niet. Dat doen we straks verderop in uh, Het is een verrassende uitslag hoor. hoor. Jazeker. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> nou, niet voor mogelijk. Ongelooflijk. Lekkere muziek op de zaterdagmiddag van You and Lewis. En de nieuws en happy to be stuck with you. We've had some fun. Yes, we've had our ups and downs Zingen hè Albert Jan? Oh ja, ik, blij, ja. Hoor. ik hoorde wat. Want het leek op een klein beetje, een beetje zacht, maar... Oké. Okay. CFFM voor 24 uur per dag op radio, internet en op televisie. En over de televisie gesproken, sinds kort ook digitaal te ontvangen in het uh, Bentveld, Heemskerk, Beverwijk, Castricum en Uitgeest. En... Bak hem. En bak hem. En bak hem. Bak hem. Ja, kanaal ja, 40. Hey, hem Zijn we daar uh, te beluisteren en te zien. CFM Text TV. Kanaal 40. En voor de analoge mensen het volgende. Beleef het ritme van Zandvoort. Ook op tv. TV. CFM Text TV. Op kanaal 45. TV. CFM De, de Spider Murphy King en Scandalum Rosie. Eens even kijken hoor, wat we, wat we nu gaan doen. Want eigenlijk zouden we naar voetbal gaan, maar dat gaat even niet helemaal lukken. Maakt dus, het allemaal niet uit. Maar, dan hebben we dus gewoon nog een berichtje. En vele van u weten het waarschijnlijk al. Maar voor diegenen onder u die het nog niet weten. Want uh, het volgende. Want de handhavers van de gemeente Zandvoort starten maandag. Dus aanstaande maandag met een, een fietswrak een actie. Eerst worden er waarschuwingstickers op de fietswrakken geplakt. Op die sticker staat een verwijderingsdatum. Als de fiets op die datum er nog staat wordt deze meegenomen en opgeslagen. Daarna heeft de eigenaar nog twee weken de mogelijkheid zich te melden om het wrak op te halen. Vervolgens wordt het wrak vernietigd. De fiets is een wrak als het vervoermiddel niet meer aan de zogenaamde wettelijke inrichtingseisen voldoet. Er ontbreken dan essentiële onderdelen of er zijn onderdelen te zeer beschadigd. Ook als het zichtbaar is dat de fiets al tijden niet meer gebruikt of verplaatst is, is het een wrak. Dus uh, eigenaars van fietsenwrakken, pas op, want voor u het weet, wordt uw wrak verwijderd. Goed. Oké, okay, ja, de Formule 1 wil ik wijzen. Oké, 1, 1. ja, okay, ja die, hebben we ook, die hebben we ook inmiddels. Nou, dan mag jij eens zeggen wie op 1 is geëindigd. Uh... Vertel. Nou, heel goed. Dat was dus Vettel. Gevolgd door Hamilton. En op 3 staat Button. Gevolgd door Weber, Alonso en Massa. Dus de Ferrari staan op 5 en 6. Maar wederom Vettel op pole, Gevolgd door Hamilton. Die lange tijd de kwalificatie dreigde te gaan winnen. Maar, zoals het is, Verneen zit in de staart. Vettel kwam nog, toch nog vlak voor de einde van de derde kwalificatie zij, sterker nog, hij haalde Hamilton erin. Morgen vanaf 2 uur live volgen. de volgende uitzending begint om 1 uur op RTL 7. En dan kunt u weer genieten van een uh, nachtrace. Want uh, hij wordt gewoon morgen om 2 uur live verreden. Maar daar, dan is het in uh, Abu Dhabi. Is het, uh, Abu Dhabi. Abu Dhabi, Dhabi, Dan is het nacht, dus het wordt een nachtrace. Nogmaals, Vettel op Pool, gevolgd door Hamilton, Button, Webber, Alonso en Massa. Start morgenmiddag om 2 uur te volgen via RTL 7. En nu weten we het zeker, Vettel is niet voor niks wereldkampioen. Geworden dit jaar. ja, wint gewoon bijna elke race. Die man is gewoon niet te stoppen dit jaar. Wat zit er in zijn auto wat die anderen niet hebben? Ja, dat weten wij nooit. Dat zullen we ook nooit weten ook. Nee. <laughs> Misschien Mark Webber wel, maar die zal er dan niet zo blij mee zijn. Niet erg nee. Nou ja, hopen op uh, volgend jaar uh, toch weer iets meer spanning in de Formule 1. Blijft er toch lekkere muziek, hè? De muziek van Adele op de radio hier in uh, Zandvoort. En uiteraard uh, alle andere mensen ook van harte welkom. Hier luisteren we naar CFM Zandvoort. 24 uur per dag muziek en informatie voor iedereen. Je hoorde Set Fire to the Rain. Nou, dat doen we zeker bij CFM. Het is middels half vier. Dat betekent dat Albert-Jan weer aan de bak mag met zijn <laughs> winteragenda. Voor Zandvoort en de regio Maar voordat we daaraan beginnen Joop van hebben we niets meer kunnen bereiken Maar we nemen aan dat we nog steeds met 0-1 staan. Dus... Ja, en de heren rusten nu Dus uh, we gaan aan het begin van de tweede helft zo Rond de klok van kwart voor vier Wederom proberen om Joop aan de telefoon te krijgen Nou, Broek op Langendijk Heel goed, Bok de bol. De nee, bol. Maar oh ja, de bol op Langendijk. Goed, luisteraars. Ja, de evenementagenda. Nou, allereerst nog even terug naar vorige week. Allereerst natuurlijk die grandioze 50-plus dag. En uh, die week daarna vol activiteiten en uh, dingen te doen. Ik heb zelfs begrepen dat onze voorzitter... Daar wilde ik het net over hebben. <laughs> net, ja, hij, hij zag nog steeds een, bleekjes, ja, hij steeds een beetje bleekjes. Hij heeft nog geprobeerd om... Uh, hij is met die helikoptervlucht mee geweest. Maar hij heeft nog geprobeerd om zijn kaart te verkopen. En geld toe te geven en alles. 100 en euro. Ik heb maar daar goed, niet meer. euro, 200 euro. Nou, niemand stond erin. Hij moest eraan geloven. Nou, hij was, voordat hij door had, was hij alweer terug. Maar goed, Geweldig. Heel knap dat hij de uh, zon... hoogtevrees heeft overwonnen. Goed. Nou ja, vandaag is dan de laatste dag. Uh, die loopt zo'n beetje op zijn einde van de, van de actieweek. Neem je niets voor en doe van alles week. Nou, het was natuurlijk een geweldige week. VVV top. Helemaal goed ge georganiseerd. En uh, vele activiteiten. En voor iedereen wat wils. Nou, en tot en met de 13e november hebben we nog de, uh, de kunstweek. Uh, vele culturele activiteiten tijd. En is de Landelijke Kunstweek. En natuurlijk morgen, ja, het grote feest euh, zit eraan te komen. De intocht van Sinterklaas euh, bij het strand. Ter hoogte van de rotonde. Zorg dat je er op tijd bent, want het wordt erg, erg druk. En er zijn al vele pieten, is mij toegezegd in het gesprek toen ik al, al heb mogen hebben met de hoofdpieten. Het eerste uur. Goed, dat was dertiende. Dus uh, half twaalf morgen hup naar, de, naar het strand om Sinterklaas welkom te heten Weet je wat je vandaag ook nog kan doen? Nog een half uurtje, maar het is best de moeite waard. Even snel naar de protestantse kerk. Vandaag een rommelmarkt. Tot vier. Oh. Uur. Tot 4 uur. Oké, okay, nou, dan. Uh, in de kerk zelf is het. Dan moet je wel heel snel zijn. Ja. wel, ja, maar het gaat vast wel lukken. Maar het is een klein dorp en je bent er zo. Ja, dat bedoel ik. Goed, ik zei het al in het eerste uur. 17 november is de Beaujolais primeur te proeven uh, bij Café Nuff. Kijkt u even voor tijden uh, in, op de website van Café Nuff. 19 november hebben we natuurlijk Saturday Night Fever bij Take 5. Daar kunt u kaarten in de voorverkoop kopen bij de strandtent zelf. A7,50 euro. En op de dag zelf 15 euro. Uh, de 27e hebben we natuurlijk weer een feestmarkt. Dus een grote markt door het. Hele centrum van Zandvoort en de 27e jaar, dan komt de Symfonieorkest Haarlem Classic Concerts in de Protestantse Kerk. Nou, dat was het voor deze keer. Oké, okay, nou, ik vind het uh, meer dan voldoende. We hebben zin in Zandvoort. En zin in CFM 24 uur per dag, 7 dagen per week zijn we er al Jan. Goed hè? Leuk plaatje, dit trouwens, die je uitgekozen hebt. Ja, het is kerst. Jan Hammer is dit. Self and center Clarity Peace Serenity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 Jor de Verci op de Zalvoortse Radio Big Girls Don't Cry. Goed, tijd voor een berichtje. Een tijd voor een berichtje. En daarna gaan we weer naar voetbal. Het ja, was toch een opmerkelijk bericht wat ik in de Zandvoortse Courant vond. En ik vind het even de moeite waard om dit te, te vermelden. Want wellicht dat niet iedereen daarvan op de hoogte is. Want er is in Zandvoort een stichting Zandkorrels. En die zoekt goede ideeën. In januari 1994 is door een groep Zandvoortse ondernemers de stichting Strandkorrels opgericht. Het doel van deze stichting is het bevorderen van culturele en toeristische zaken in ons dorp. Ze zijn bereid om geld uit te geven aan zaken die positief zijn voor de kwaliteit van Zandvoort. Door de stichting zijn in de loop der jaren in willekeurige volgorde... ...onder meer de volgende activiteiten tot stand gekomen. Een klink voor de dorpsomroeper... ...verlichting voor de watertoren... ...de fontein van het raadhuis... ...het eerste beeld van Keizer in Sissi... De houten stoel op het strand. De vleugel in de protestantse kerk. Het beeld de verzetstrijder van Kees Verkade. De muziektent. Nou, dat zijn natuurlijk geweldig unieke projecten. Waar zij dan geld voor uh, ter beschikking hebben gesteld? Ik hoorde er een paar die uh, volgens mij inmiddels alweer verdwenen zijn, maar goed. Nou, oké. Okay. Maar de, de opzet van de stichting is dat het steeds om een kleurrijk idee moet gaan... dat niet eerder door een ander is uitgevoerd... en ter aanvulling kan dienen van eerder genoemde culturele en of toeristische waarden... ten behoeve van de Zandvoort. Heeft u een goed idee dat dat geld mag kosten? Laat het dan weten aan de redactie van de Zandvoortse Korant. Zij zorgen er dan voor dat u bij de leden van de stichting, die graag anoniem wil blijven, uh, komt. Dus uh, lever uw idee dan in bij de Zandvoortse Korant. En zij zorgen dat de stichting zich daarover kan gaan buigen. Eén ding, zeker. Die stichting is goed bezig. Want ja, ze doen het toch allemaal Ze zo. Ja. Het geld uh, stoppen in dit uh, mooie dorp uh, Zandvoort. En zo zien we dat natuurlijk heel erg graag. En CFM doet graag mee. Promotie van Zandvoort. Zo hoort het toch Laten we even voor wat het is, want we gaan naar Jap van toe. Ja, en bij de veranderingen is Sanders gekomen. Een prachtige aanval over de linkerkant van Zandvoort. Bracht Billy Visser in vrije positie. En die zag uh, Hoppenwin staan voor het door. Hij hoeft alleen maar de bal erin te schuiven. Zandvoort leidt nu met 2-0. En het is helemaal niet uh, te weinig. <coughs> maar Zand is gewoon een stuk beter dan, dan Broek op langendijk. Dat was af en toe uh, Broek op Langen de laad, zoals nu ook. En uh, daar kan daar net uh, Bas Leurens een corner voor komen, maar er komt toch ook de bal voor. En het is heel simpel voor behoorlijkheid om die bal op te pakken. Maar je zei het al, Sanford is gewoon een stuk sterker. Uh, dat is uh, wel vreemd, want er staan er toch uh, 1, 2, 3, 4, 6 uit de tweede elftal in. En dat wil niet zeggen dat die jongens minder zijn, maar ja, uh, uh, de, ze zijn niet de basis van het eerste. Dat bedoel ik alleen maar te zeggen. Dat betekent dat Sanford 2 uh, vandaag uh, een pak op zijn broek heeft gekregen. Dat wil je echt niet weten. is dus zijn 2 verliezen. Ja, ik sprak net de coach van de tweede, Jan van der Leeden, hij zegt, ja, ik, ik heb helemaal geen team, ik moet mensen uit het vierde gaan halen. Ja, nou goed, dat heeft dus de oorzaak, dat er dus zes gebrancheerd zijn in één, en uh, dat uh, Pieter Keur dus moet schuiven met de poppetjes die hij heeft. En dat heeft hij nu gedaan. hij heeft het goed gedaan voorlopig tegen Broek op Langendijk. want nogmaals, die 2-0 voorsprong, dik dus verdiend. Het hadden zelfs wel wat meer kunnen zijn als het in de zelfs wat alletter was voetbal. Maar goed, uh, het is niet anders. De uh, standvoort heeft nu een bewoordelijk de marsje, vind ik, en die moet de wedstrijd winnend kunnen afsluiten. Het, uh, dat zijn... ...zijn ze eigenlijk aan de stand verplicht ten opzichte van dit broek op lange Goed, we hebben gespeeld in die tweede helft. Even kijken, want we zijn wat later begonnen. Vijf uh, minuten en de stand is uh, 0-2. Je gaat je zien hè? Een mooie Razulega! Geweldige muziek is dit hè? Heerlijk! Ja, gewoon kippenvel weer hoor. Oeh ja. Zal ik de vorming even aanzetten? Misschien helpt dat. Misschien helpt dat. Dat zou ook uh, kunnen. Okay. <laughs> Goede luisteraars en liefhebbers van het Maastrichter Staar, want daar hebben we een groot nieuws voor. Want het wereldberoemde mannenkoor uit Maastricht, het koor van de Koninklijke Zangvereniging Maastrichter Staar, zal op zondag 20 november, schrijft niet vast op, 20 november aanstaande, voor de tweede keer in Zandvoort optreden. Het door Classic Concerts georganiseerde concert zal in de Agatha-kerk plaatsvinden. Het koor dat onder leiding staat van dirigent Paul Fonken krijgt tijdens dit concert medewerking van de Sopraan Li... Lilith Satie en de bas Ber Schellings, M Michel Michiel, Balhuis zal het geheel op de vleugel begeleiden. Op het programma staan werken van onder andere Wolfgang Amadeus Mozarts, Franz Lehár, Giuseppe Verdi, George Bizet en Andrew Lloyd Webber. Ook arrangementen van de hand van de dirigent zullen worden vertolkt. Het concert in de Agatha Kerk begint om half drie. Kaarten na twintig euro zijn te verkrijgen bij Kaashuis Tromp aan de Grote Krocht en op de middag van het concert aan de kassa. Bij de entree van de Kerk. Zorg er wel dat u op tijd bent, want het uh, zou zonde zijn als dit unieke concert zou moeten missen. Nou, ze dus zijn al een keer eerder geweest en het was ook een regelrecht succes. Ja, volle kerk. volle kerk, dus ik zou zeggen, haast u naar uh, Kaarshandel uh, Tromp om kaarten te halen. Tot zover weer dit uur van Zonvoort uh, op zaterdag. Duidelijk zijn we er nog één uur lang. Met onder meer in dat uur het gedicht van de week, zo rond kwart voor vijf. Dus als ik jou was, zou gewoon uh, lekker blijven luisteren naar de Somfort's Radio. Looking at you, it takes me back in time